Ik wil altijd wel iets leuks doen, neem je Sunparks Zandvoort aan zee. Links kunnen de jongens naar het Recequer en wij gaan shoppen. Rechts kunnen de jongens naar het hippestand van Bloemendaal. En wij gaan shoppen. En weer terug in Sunparks gaan zij naar het Zwemparadijs Aqua terwijl wij gaan shoppen natuurlijk. Ja, het is tenslotte voor iedereen vakantie. Sun Parks in the middle of everywhere. Boek nu op Sunparks.nl en krijg tot 35% korting. En iedere 25e boeker krijgt een gratis verblijf.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 Wil je nou een plaatje aanvragen, heb ik ook geen probleem. Bel even naar de studio naar 023 573 1969 naar 023 573 1969. Goedemiddag, dit is zondag in Kenomland met John Legend. Very so much hat. War and politics Oh, yeah, yeah Wake up all the teachers Time to teach a new way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 Daar was de uitslag 2-0. Zo staat uh, PSV aan kop gevolgd FC Twente, Groningen en op vierde plek Ajax. Dit is Train, this ain't goodbye. You and I were friends from outer space. Afraid to let go, the only two who understood this place. And as far as we know, we were way before our time. As bold as we were blind, just another Another bridge to take on the way. goodbye Oh no, this ain't goodbye We were stars up in the sunlit sky But no one else can see, neither of us thought to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 Klein stukje dan.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 Gewoon weer een beetje oude wits. Zo kennen we Michael weer.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 Gezet. Blatt en zijn gezelschap waren afhankelijk uitgenodigd om voor ruim een week de Olympische Spelen over twee jaar in Londen bij te wonen. De Engelsen zetten met het oog op het WK uh, van 2018 een charme offensief in Inn, richting de FIFA en stelden uh, de, voor de Spelen van 2018.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 Verder werd er bij een bedrijfsinbraak aan de Tapperweg een partij kinderkleding gestolen. In de ha Heemskerken ingebroken in woningen aan de Boekheven, Pieter Breugelstraat en Jacob Mariastraat en de Beverwijk en de Heemskerkenweg. Terwijl in Amuiden in woningen aan de Orionweg en de Eensstraat weer ingebroken. In de gebeurde dat aan de Kolaniade en de Vermina Mullerlaanweg. Het is er nog wel zoveel inbraken.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 Dus 11 januari tot en met 15 februari van half 5 tot half 6 in Grimza van het Gertenbach College, Sandvoortslaan 19. A. Voor het inschrijven kan u nu tot 17 december uh, terecht bij Lisette Spaal Garen. Telefoon is 0647-950717. Uh, bij voldoende belangstelling zal naar deze cursus wekelijke capoeira les op dezezelfde locatie in Zandvoort worden gegeven. Meer informatie kunt u vinden op uh, www.capoeiraharlem.nl. En dit is ook mooi hoor.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 Mike Boulet hier bij zondag in Kennemland. Goedemiddag en je hoorde Everything. Zometeen gaan wij uh, bellen met René Wit. Zijn, uh, ja, zijn evenement, de circuit in Zandvoort, is namelijk genomineerd voor evenement voor het jaar. Heel goed, heel goed. We gaan even met hem bellen. Dat is ongeveer kwart voor. Maar nu eerst een nieuwe van Sila Green. En die heet It's Okay.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 En Rock DJ, wat was dat een hit? Een paar jaar geleden. Heerlijk nummer. We gaan door met het volgende onderwerp, want aan de telefoon hebben wij René Wit. Goedemiddag, René. Goedemiddag. Uh, jij bent uh, onder andere organisator van de circuiren in Zandvoort. Dat klopt, ja. En uh, jullie zijn genomineerd voor het evenement van het jaar. Maar als eerst wil ik even vragen voor de mensen die het nog niet weten: wat houdt de Circuirun in? Nou, aan het eind van uh, maart in uh, 2011 uh, organiseren we voor de vierde keer de, de Runners World Zandvoort Is dat. dat is een uh, top en breedte sport evenement op het gebied van, uh, van hardlopen. Uh, dus uh, dat is een, uh, ja, een sportief uh, evenement waar, uh, waar velen uit de regio ook met name aan meedoen. Uh, en dat is uh, de start en de finish is op het circuitpark van Zandvoort. Ja. Dat is wel vrij uniek natuurlijk. En uh, een van de langere afstanden, dat is een 12 kilometer loop, okay. die gaat door het uh, door, door Zandvoort hetzelfde en over het strand en uh, die eindigt uh, weer op het circuit. Oké, okay, oh te gek. Maar je hebt ook andere afstanden, ook voor kinderen bijvoorbeeld? Ja, er, zijn, uh, er is wel voor ieder wat wils. Er is een uh, speciale kinder, uh, kinderloop over uh, 2,5 kilometer. Ja. Vanaf uh, 4 jaar is dat al. We hebben een scholierenkampioenschap voor uh, middelbare scholieren. Die lopen één ronde op het circuit. Um, maar er zit ook bijvoorbeeld een, uh, een, uh, een ladies, uh, ladies run in van vijf kilometer. Okay. En dat zijn met name afstanden die allemaal op het circuit, uh, circuit, circuit van uh, Zandvoort uh, afspelen. En alleen de langste afstand die ik noemde, de 12 kilometer, die gaat uh, echt uh, door het hele dorp heen. Ja, ja, ja. ja. Oké, okay, ja, het is echt een te gek evenement. Er wordt altijd goed bekeken en natuurlijk veel meegedaan. Maar wat is nou het mooie van hardlopen? Wat is het mooie van hardlopen? Nou, wij van de Champion, dat is dan de organisatie waar ik voor werk, uh, doen uh, meerdere loopevenementen. De Danten-Danloop is dan altijd wel een van de bekendste in de regio. Ja. Met ook de Marathon van Amsterdam. Ja, kijk, uh, hardlopen is uh, natuurlijk een hele laagdrempelige sport. Ja. Dus je bent op een uh, op een uh, makkelijke manier zeg maar uh, sportief uh, in beweging. En uh, ja, in Zandvoort denken wij in ieder geval, gelet op de reactie die we krijgen, een evenementen hebben met. Uh, Heel veel afwisselingen van, van het lopen op het circuit tot het ja. lopen op het strand tot uh, de gezelligheid in het dorp zelf. Dus, uh, ja, ja, ja. ja, in dat opzicht, uh, wij hopen 15.000 lopers uh, aan de start te hebben volgend jaar. Ja, ja dat klopt. Ik, ik denk dat het ook wel gaat lukken, want jullie zijn nu ge genomineerd voor het evenement van het jaar. Ja, dat ja, klopt. Ja. Zou je daar wat over kunnen vertellen? Nou, komende woensdag is uh, de verkiezing, dat is op ja. 8 december. Uh, wij we zijn wel uh, genomineerd met nog, nog twee andere sportevenementen. Dat is uh, op het gebied van softbal en uh, natuurlijk de Alhams uh, Honkbalweek. Dus ja. uh, dat zijn twee, uh, twee ook aansprekende evenementen. Dus uh, ja, wij zijn op zich al na... Uh, ...zeg maar... Uh, uh, het bekend uh, gemaakt te hebben, dat dat wij erbij zitten, dus waren wij meteen al wel heel blij. Heel blij, dat ja, tuurlijk. In, in het jonge bestaan daarbij uh, genoemd werden, bij deze andere evenementen. Dus uh, in dat opzicht is het voor ons al uh, een opsteker. Hoe zijn de kansen? Oeh, dat is een mooie vraag. <laughs> maar wat lastig te beantwoorden. Dat, uh, dat durf ik niet echt uh, aan te geven. Ja, We okay. hebben wel een, uh, een, wel een actieve werving gedaan, zeg maar, op het kend gemaakt onder heel het parkours die die meedoen in Zandvoort ja. om maar uh, zoveel mogelijk op uh, op, uh, op loop te lopen te stemmen, maar uh, ja, we zullen het afwachten. Dus uh, ik ben wel benieuwd. Ja. Nou, die kansen kan je verhogen door nu even de site te vertellen waar mensen kunnen stemmen op jullie. Ja, de eerste is al gestemd. De stemmen kan niet meer. Oh, oké. Okay. Dat is uh, wat ik uh, heb begrepen. Oh. Dus, uh, dus er, uh, er zal uh, zoals ik het heb begrepen een, uh, een, uh, een jury zijn en ja. een bekendmaking uh, volgende week woensdag. Dus de uh, okay. snelle werving is, uh, is al geweest. Maar kijk, als mensen nog mee willen doen natuurlijk in Zandvoort, dan is het wel altijd leuk om onze website te kijken om, uh, om zelf de loop te gaan ervaren. Dat is En uh, wat is jullie website? Oké. Okay. Of, of, of via ons, via de organisatie lechampion.nl. Oké. Okay. Nou, ik wil je hartstikke bedanken en ik hoop dat jullie uh, ja, gaan winnen, want het is echt een te gek evenement. Dankjewel in ieder geval. En uh, ja, fijne middag verder. Oké. Okay, Oké, okay, dankjewel. Hoi.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 Just now got the feeling that we're meeting for the first time.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 Het is een Deense popband. En uh, hun single Fascination, deze dus, was wel een hele grote hit hoor. In 2007 toen hij hier uitkwam. Dus hij kwam, kwam in uit in uh, Denemarken. En in 2008 uh, bereikte hij Nederland. En, stond, en uh, belandde op de nummer 4 positie van onder andere de top 40. En hoge positie in de mega top 50. Ga maar door. Alphabet en Fascination. Ja hoor, we gaan daar uh, we nou weer naar het derde uur met uh, Sinterklaas in de uitzending. Ja, ja, ja, ja. Sint-Nicolaas heeft toch nog even een plekje vrij kunnen krijgen om uh, ja, met ons te praten. Spannend, spannend, spannend, spannend. Maar nu eerst even in kerstweren met Koop en Come to Me, baby.